In deze uitzending van de krochten gaan we echt terug naar de wortels van een hele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 je had de hits van Les Paul en Mary Ford. Ja. En zo eind jaren 50 kwam uh, uh, de hit van de Blue Diamonds. Ja. Ramona, je had uh, Kom van de Dag af. Ja. Je had Ria Valk En toen begon in 1960 v uh, Veronica als schip. Maar dat was nauwelijks te ontvangen. En toen ik er kwam werken, was er toch hoofdzakelijk LP-materiaal. Met Catharine ja. Valente en het orkest van Edmundo Ross.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 En we waren te ontvangen in Scheveningen en Wateringen en Naaldwijk echt en Zuid-Engeland. Ja. ja, echt waar. We zo te inderdaad. Ja, inderdaad ja. Geen hond. En de, de publici publiciteit bestond eigenlijk alleen maar uit de, uit de, in de krant. Dus ja, ook ja. ben ik er gekomen. Oh, te gek. Ja. Ja. Ja, ja. En later hebben we een ander schip gekregen en een grotere zender. Ja. En toen waren we beter te ontvangen. Ja. Maar omdat we in het zuiden van Engeland terecht waren gekomen... Ja.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 En deed de deur open. Lagen er drie veldbedden. Met drie jongens in de keuken. Ja, je schrik je toch te barsten. Het de om, in ja. Engeland stelt ook niks voor, hoor. Drie disjokjes in de keuken en in de slaapzakken. Ja. Maar ja. daar zag ik hoe ze werkte. Oh, en dat was iets anders. Daar heb je hoop van Hij hadden een ja. technicus achter een ruit. En, en, en zo ben ik dan ook opgeleid... Ja, door de toenmalige leider Elm ja. ja. van Eck. Dan had ik een tekst geschreven... en die moest ik dan keurig lezen. Ja, ja. En die ja. jongens die stonden te kijken en weg. Weg met die tekst. weer gek geworden? En ik weet nog <laughs> dat hij een LP pakte... met een zangeres erop. En die zette die voor ze die dat's your audience. Talk to her. Oké. Okay. En ja, ja. ik dacht... wat moet ik dan zeggen? Goedemorgen. En... Ja, dat is het. Ja, dat oké, ben jij ja. met je luisteraar. Ja, ja, dat is waar. En vanaf die dat band, moment was wel. het afgelopen. Ja? Afgelopen met die tekst lezen. Ja, je moet wel eens wat lezen. Ja, je omdat je aan de je feiten ja, moet houden. Ja. En dat is het. Ja. Maar als disc jockey zet je je armen over, hè, op, op, op, op de tafel. En je luistert naar de muziek. En dat ben en dat jij met het. je luisteraar en ja. je muziek. Terug en af natuurlijk. Ja. Uh, eigenlijk ook, waar ben je geboren? Wat voor familie ben je groot gegroeid? Had hij iets met muziek? Nee. Nee? Nee, nee. Uh, mijn uh, vader en moeder kwamen, uh, waren sporters. Sporters, ja. oké. Okay. Hartstikke goede sporters. Mijn vader was uh, waterpolospeler en voetballer. En mama was een Turkse. Okay. En zo hebben ze elkaar ontmoet. Uh, zij woonden in Baren en hij in Hilversum.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 En uh, de buurt waar wij kwamen te wonen, dat was heel zuids daar woonden al die mensen van de omroeporkesten. Ja. Dus de hele buurt werkte bij de omroep. Klopt, ja. En dat was zo leuk, ja, want elk omroep had op zijn eigen orkest eigenlijk. Hè? Ja. ja, zeker hadden ja. ze dat. Ja. Ja.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 van de ja, ja, voor uh, begonnen, de station ja. kon ja. te spreken. Van Hoort zegt dat ja. Voort. En toen ben ik uit 500 kabouters gekomen. Ja, en dus je had toch wel ergens uh, talent dan. Uh, ja, niet zomaar. Nou, dat maar was, het was, was al vandaag. Wat jou trok, wat jou, uh, de, jouw drive was eigenlijk ook de, het wereldje. M niet zozeer de muziek, dat kwam misschien later. Ja, nou, de muziek was wel erg belangrijk. Want was nog niet hoor. zoveel. Jawel, jawel, jawel. Ik, uh, ik hield de muziek heel goed in de gaten.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 Maar dat was allemaal in, toen ik in jaren 13, 14, 15 was, is dat veranderd. Dus het uitsluitend? poppen. Ja, pop, maar dat uh... komt door de tijd, denk ik natuurlijk. Ja. Toen kwam ja. het omhoog, ja, ja, ja. zeker. Maar helemaal geen muzikale achtergrond, ook bij je ouders niet of zo? Of, uh... Nou, mijn moeder speelde een uh, prachtig klassiek piano. Mijn vader speelde, oh. mijn, uh, mijn opa speelde die bij ons in huis, zo'n piano. Daar heb ik uh, piano oh, krijg van mee. spelen. Ja. Oh, ja, zeker. Zeker. Ja. Zeker, zeker. En nog uh, schoolgaand ook? Daar nog veel met muziek in. Nou, je ik heb alle komen? scholen gezien van het gooien. Die zijn niet echt tevreden met mij geweest. Nee, toch? Nee, niet. nee, nee, nee, nee. Ik heb geen school afgemaakt. Het is echt een ramp. Ja, ja. Maar dat kwam. Het enige excuus was dat ik ook bijna ieder jaar.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 je klinkt alsof je daar zelf destijds niet echt onder hebt. Of voel je dat nog wel. Uh, nee, Want je niet bent jong te... en je denkt: ja, wat, wat, uh, wat wordt mijn toekomst? Je nee knows, maar helemaal niks om mijn toekomst. Ik wist precies wat ik wilde en zo is het allemaal gelopen. Je wilde toen al gewoon ja, de radio? Ja, gewoon. Je wilde maybe. naar de radio en ik. Uh, ik heb het allemaal zelf bedacht. Okay.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 Johnny, you're too young. Just, I'm gonna get married. Ja, gonna get married, yeah? ja? Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, nou ja, Flee Brothers en Elvis. Alhoewel, ik ben nooit zo'n krankzinnige grote Elvis-fan geweest, dat moet ik zeggen. Heb je die film al gezien? Nee, nog niet. Ja? Nee, maar daar heb ik wel uh, de fans over uh, Elvis ja, al gehoord. ik vond het ontroerend ja, inderdaad. Ja, dat, dat, dat is net als met ja. die Freddie Mercury-film. Ja, en Elton John vond ik ook geweldig. Ja. Ach, man. ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Nou, leuk. En wat was het eerste plaatje wat je kocht? Eerst je singeltje nou, of zo? Nou, de ja? Everly ja. Brothers. Everly Brothers, yeah. oké. Okay. Yeah. Wake up little Susie. Nou. Ja. Ook ja, gewoon Geld van opa gekregen. Ah, geld van Weet? opa, ja. Ja, <laughs> ja we moesten vroeger altijd sparen natuurlijk. We je zak geld en dan ging je weer op ja, zaterdag. Ja, nee, maar luisteren. opa, die ja. kon ik op mijn vinger ringen en winnen hoor. <laughs> opa, nog een eetje. Ja, hoor. Ja.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 Wake up, little Susie, wake up Wake up, little Susie, wake up We've both been sound asleep Wake up, little Susie, and weep The movie's over, it's four o'clock And we're in trouble deep Wake up, little Susie Wake up, little Susie Well, what are they gonna tell your mom?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 Wat are they gonna tell your mama? What are they gonna tell your pa? What are they gonna tell our friends when they say, Ooh la la wake up, Suzy. Susie. Wake up, Suzy. Susie. Wake up, please, Susie. Maar dat ik mijn eerste pop-programma uh, kon maken en dat je zelf kon bepalen welke muziek je ontdraaien, nou, dat is.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 heb je nog mensen die jou hebben beïnvloed, be ja. grote voorbeelden gehad? Nou, geen voorbeelden niet. Nee, je hebt alles zelf bedacht wat je zei. Nee, nee. nee. maar ja. waar ik wel uh, zeker met televisie veel aan gehad heb, is nou, de, de steun bijvoorbeeld van Rob oud als baas. Oké. Okay. Dan ga het me doen. Ah. Ja, Doe is, maar al die ideeën. Je, je, moet, je kunt wel bedenken wat je wil, maar als je ja. niet de kans krijgt om het uit te voeren...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 En uh, toen is hij altijd collega geweest. Ik heb er altijd een goede collega aan gehad. Ja. Eerlijk is eerlijk, ja. Maar hij, was hij niet direct? Nee, hij was geen directeur. Hij was, was toch nee. wel. Hey, ik was, herinneren kijk, me... Nee, je krijgt, toen, je krijgt het gesodemieter dan met de bom. Daardoor ja, ja. De Mebo 2? Ja, ja, precies. Uh, en Oom nam dus de schuld op zich samen met uh, Norbert Jurgens, een van de aandeelhouders. Uh, die hebben een jaar in de bak gezeten. Maar daardoor duvelde ook de hele constructie van Veronica aan elkaar.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 En Oud is toen degene geweest die in de kamer heeft gesproken en namens ons woordvoerder is geweest. En ook als Rob Oud er niet geweest was, dan waren wij nooit omroep geworden hoor. Nee, is goed gedaan. Die heeft daar echt heel hard aan gewerkt. e r o n i c A Veronica, Veronica Geweldig!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 Oh ja, ja, ja dat is een dat hele stond... bekende. Ja, ja. en... en uh... Ja, 192, goed idee, luister mee naar Veronica. Ja. ja, ja. En dan ging Atje <laughs> Bouwman ook nog een stelletje... Uh, fantastische jingles maken op muziek van... Dan da, da da da sail away. Dee, dee, dee, dee, dee, dee, with Veronica. Ja. Yeah. is oh, Zo mooi. Die vind ik zo fantastisch. En die zingen. Die uh, intro van. Van um, Dusty Springfield is dat volgens mij. Ja. Ja. En dat zingen Yvonne Pai. En uh, Patricia Pai zingen dat Oh. Ja. En Okkie. En die hebben dus ook. Okkie.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 Stay away with Veronica today.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 En zei hij, nee, nee, nee, nee, nee, dat nummer. Ik zei, nee, de vijfde. En dan liet hij dat horen aan de vertegenwoordigers van Phonogram. En dan zei hij, de vijfde had ik me gedacht als single. En dan zei hij, ja, dat is het. Je ja. ja, niet dat ik het Nee, maar dat vond hij ook helemaal niet erg. Nee. Toon was muzikant. En het was een hele goeie. Dus alles wat hij maakte, dat klopte. Ja. En ik was degene die... Uh,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 Als je er zo van, ja, daar wil ik je nog voor bedanken. En dan ja, is Dat is goed dat ze doen, hè? Het is, best best doen, he? het is nou, wel leuk om terug te komen. Nou horen. zeker. Ja hoor. Maar er zijn heel veel um, voorbeelden van uh, dingen. Uh, iets, iets herkennen als wat je zegt als, als, als een hit, of iets wat goed is, ja. wat, wat resoneert bij de mensen. En uh, dan moet je toch, um, nou, ik noem het een paranormaal. zonze, maar je moet er toch een soort gevoel voor hebben. Dat van hey, Ja, er is niks paranormaals aan hoor. Het is gewoon een gevoel voor de muziek hebben. Ja, en dat wel. hebben heel veel producers en componisten. Tuurlijk hebben ze dat. Want anders zouden ze geen hits kunnen schrijven. He? Je hebt ja. De een doet het wat beter ja, maar dan nou, de ander. Goed, de bekende, maar ja. ik bedoel de bekende verhalen ja. van he, de Beatles in de begintijd. Dat ze steeds afgewezen werden. He, en, en, en pas de nummer, uh, nummer 15 zei van... Nou, vooruit, je mag een keertje komen opnemen. Ja, maar ja, als je dan de, de nummers hoort... Dan denk je, ja, het, het is het niet. Soms he, hebben liedjes...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 Nee, ik uh... hoef er niet te draaien. dus. nee, maar, nee, je <laughs> je doet ik wel Je kunt er ook Sommige rapteksten, neem de, beach, de Beastie Boys, die zijn, die zijn misschien literair beter dan veel van wat wij vroeger hele goede popmuziek vonden. Ja? muzikaal, maar de teksten, ik ga maar, QB of Earring, zijn niet allemaal ook. Uh, nou, misschien dat die nog aardig bijkomen. Ah, ja, maar, maar de, of... we, we, de, er zijn niet zoveel mensen die daarop letten hoor. Ik heb het Tot over die rapmuziek en, ja. en die vreselijke teksten.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 de horizon schijnt wanneer de doden dronken zijn en la verdwijnt dan steken we de lofgrond en ook de dikke traan en eten s'avonds zandgebak op het feestje bij klaasvaart en onder de gouden heen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 Even terug naar de wortels van de, de, de Nederlandse Veronica. popmuziek. Ja. nou van de Nederlandse popmuziek, hè? Ja. We horen steeds, nou, het is eigenlijk met de Neil Diamond begonnen... of zo, met de, de Indi-rock uit de Indonesië. Die kwamen van de boot af met een een gitaar. Ja. En zo is eigenlijk De Thielman Brothers. Thielman Brothers, ja. ja. Dus de, de, nou, de Indische, de Indische rock. Ja. Daar is het de bandjes mee begonnen ja. in Nederland. En toen natuurlijk met Kom van de Dak af. En toen is het eigenlijk los ja. ja. Ja. Hoe ja, zou zeker. dat komen eigenlijk, ja? Ja.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 Nee, je bent er echt een hippie geweest. Ja, zeker. Ja? Nou en of. Ja, hoor. Kijk, een van mijn, mijn favoriete bands. The Traveling Wilburys. Oh ja, ja. Ook mooi. He? Met Bob Dylan en George Harrison en Roy ja. Orbison. Man, man, man ben je mee. Ik bedoel, als je, als je Handle With Care... Dat, dat is een van de eerste dingen die ik ook ga draaien bij Veronica...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 Oké. Okay, ja. En uh, via die hele Haagse hoek kwamen de Motions. Ja, uh, ja de, de Galaxy Lin of zo, dat Toen was ja. ook het voorloper. Dat was ook inderdaad. Ja, ja. ja. En, ja. nou, neem het. Ja. De, uh, oh, de huurde heel tops. Oh ja. ja. Ja, en Amsterdam kwam... De Heeks had je ook de, nog. De, de Heeks hadden we ook, ja, zie je.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 Dit is Radio Zandvoort. Ik vind nog steeds dat ik het leukste leven heb.